tot concrete maatregelen. Studentenverenigingen in Rotterdam starten samen met de gemeente... een campagne om studenten te wijzen op de gevaren van het coronavirus. Dat is afgesproken in een gesprek tussen de verenigingen... en burgemeester Abu Taleb. Gisteren bleek dat een groep van 10 tot 20 studenten uit Rotterdam... besmet is met het virus. Volgens de verenigingen verslapt de aandacht... en gaan ze er alles aan doen om studenten te wijzen op de risico's. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop instanties zijn omgegaan met Arie den Dekker uit Os. Dat heeft de burgemeester gezegd tijdens een persconferentie. Gisteren stak de man zichzelf voor het gemeentehuis in brand. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De man was in de problemen gekomen nadat hij zich als getuige had gemeld van een liquidatie. De instanties hadden hem daarna in de steek gelaten, vond den Dekker. Burgemeester Buis Glaudemans zegt dat de gemeente kosten nog moeite heeft gespaard... om de man die graag een woning wilde te helpen, maar dat dat niet mocht baten. In Egypte zijn vijf vrouwen die actief waren op het sociale medium TikTok... veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Ze moeten ieder ook 16.000 euro boete betalen. Volgens de rechtbank hebben ze met onfatsoenlijke foto's en video's... de normen en waarden van de Egyptische samenleving geschonden.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Ik Weet maar nooit wat mijn collega Albert John allemaal gaat doen. Dus uh, geef me geen uh, License to Kill. Dan kan het wel eens buiten, buiten aflopen, denk ik. Het uur, Zandvoort of zondag, License to Kill. Inderdaad, uit de uh, gelijknamige James Bond film, uh, de single van Kleddersnijds. Uh, het is uh, 8 over 4, lekker zonnig hier in Zandvoort. Wij zeggen nogmaals een hele goeiemiddag leuk dat je luistert.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 de final things in de things in life the finest.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 Bekend geworden door uh, de single van uh, Phil Collins en uh, You Can't Hurry Love. Dit was het origineel, uh, de single van de Supremes en You Can't Hurry Love. Ja, gisteren draaiden we hem de nieuwe Shaggy. De Banana heette uh, die plaats. En dit is het origineel uh, daarvan, uh, de single van uh, Harry Belafonte. <tied> Work all night on a drink a rum. like come and me want go home. Stack banana till the morning come. like come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and on Deze plaat van uh, Harry, Harry Belafonte. En uh, ja, die uh, is gemaakt door uh, Shaggy. En die heet banana. En die, uh, die draaien we dus uh, bij Sofort op zaterdag. En die, uh, die, die, die klinkt zo dan. Dat is toch weer iets heel anders. Hè. Nou, ja, toch een klein stukje, klein stukje herkenning inderdaad in de nieuwe single van Shaggy.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 Eme Stoort op de Zandvoorts Radio en uh, Nak Woods. Twee over alle vijf, het dier van de week. Ja, ze wacht nog steeds op een uh, leuk baasje. En dan hebben we het over Babs. Mijn naam is Babs, een kruising Kruising-Stafford dame van twee jaar. Ik ben in het asiel beland omdat ik een grote mond had tegen mijn baasjes. Daarom zoek ik een baas met net zoveel pit als ik. Ik ben een vriendelijke hond naar mensen. Als er visite langskomt ben ik heel enthousiast en vrolijk. Wel kan ik hierin een beetje doorslaan en zoek daarom een baas... die mij duidelijk aangeeft wat er van mij verwacht wordt...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 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website... www.dierenthuiskennemerland.nl, Want ook Babs verdient een thuis. Zo is maar net, ga voor Babs of andere leuke dieren... naar het Kennen met Dieren Thuis. Inderdaad, uh, aan het einde hier in Nieuw-Noord... in uh, Zandvoort. Zo dadelijk gaan we doen, hè. Het gedicht van de dag. vertrouwen. Daar moet je gewoon lekker voor uh, blijven luisteren. Naar het geluid van Zandvoort en de ze komen. loskomen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 Marie que j'aime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 Zeg dat je het niet meene toen je zei het is over het is voorbij je pakt nu je koffers een taxi bestel ik vraag je waarom heb je mij niets verteld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 Verloor. En je voelt je niet zo fijn, weten dat je extra goed moet zijn. Wil er oogst wat beter zijn. En zo gaan we op naar het uh, nieuws en uh, weer van vijf uh, uur, uh, Albert-Jan. Ja. Dus ik ga hem helaas niet helemaal uh, draaien. Maar maar volgende keer weer. Ja. Eigenlijk een prachtig nummer. Hè? Zo is het, komt helemaal goed. Allerlieftes dus samen met Paul de Leeuw. En uh, Un Belle Histoire. Een mooi verhaal. <laughs> Ook dat. Goed. Uh, nou, uh, het zit erop. Je zei het al, van zes tot acht weer uh, ZFM pakt uit. Ja, klopt. Met de uh, hedendaagse muziek en uh, van alles en nog wat.